De politie in Zwolle doet onderzoek naar de mogelijke ontvoering. Twee meisjes zagen vanmiddag dat een meisje van een jaar of 15 door een man werd meegesleurd. Er is geen aangifte gedaan van een vermissing, maar de politie neemt het verhaal van de getuigen serieus. In de wijk Stadshagen wordt buurtonderzoek gedaan en er worden flyers verspreid. De politie in Zwolle houdt er wel rekening mee dat het niet om een ontvoering gaat, maar om een vader die zijn dochter hardhandig mee naar huis nam. Bij ING kan sinds het begin van de avond weer via internet worden gebankierd. ING verwacht voor de komende uren geen problemen meer. Maar morgen komen die er mogelijk wel, omdat dan technisch onderhoud plaatsvindt. Het weer bewolkt aan veel regen. De zuidwestenwind wordt krachtig tot hart boven land, windkracht 6 tot 7. En in de kustgebieden kans op storm, windkracht 9. Morgen pittige buien met onweer, hagel en zware windstoten. Het is wel zacht, het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS journaal. NOS NOS NOS Radio Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, Fred Rutten spreekt voor het eerst zelf over zijn vertrek bij PSV aan het einde van dit seizoen. U denkt misschien, uh, dat had hij daar al eerder nog iets over gezegd, maar echt niet hoor. Kijk, ik ben op vakantie geweest, ik heb geen één journalist gesproken... en toch worden citaten van mij in de media gegooid. Ja, dat is dan wel heel erg vreemd. En ook waren we bij de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Ronald Koeman hoort u straks onder meer... Verder heel veel aandacht voor de Olympische Spelen in Londen... met uitgebreid de chef de mission Maurits Hendricks. Ik denk dat ik tevreden ben als de Nederlandse topsporters zeggen... het was optimaal voor elkaar. We hebben alles kunnen doen wat we moesten doen om een medaille te winnen. De sporters zelf komen ook aan het woord. Zelfs de Lopke Berkhoutse Willem is lukt. WK graag meer dan goedmaken. En we gingen op zoek bij de wortels van Ranomi Kromenwijojo. Haar naam klinkt dan wel exotisch. Haar moeder is een nuchtere Groningse. Pa komt uh, uit de jungle. En wij zijn uit de klei getrokken, maar zo erg is het nog niet. Maar uh, ja, we komen wel uit Groningen. Langs de lijn is het tot 11 uur. komt ons volgen op Twitter via het NOS de Lijn. Ja, vlak voor de jaarwisseling gaf Fred Rutten aan dat hij bezig is... aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer van PSV. Nog een paar maanden en dan is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Vandaag leidde hij gewoon de eerste training van het nieuwe jaar. En na afloop was het tijd voor tekst en uitleg. En eigenlijk was het heel eenvoudig. Er is een tijd van komen en inderdaad, er is een tijd van gaan. Ik denk dat uh, drie jaar PSV, uh, het is een mooi project. En uh, daarin hebben we een aantal zaken hebben gerealiseerd. Nou, en, uh, en dat loopt ten einde. En ja, in mijn beleving is dat, is dat gewoon de normaalste gang uh, van zaken. Zoals... Maar ook een aantal zaken niet gerealiseerd, toch?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 uh, ik heb al, ook al een aantal keer gezegd. Dat, misschien ga ik wel een, uh, pak ik wel een sabbatical. Dat weet ik nog niet. Maar, maar er zijn uh, ook diverse projectjes zijn, uh, zijn mogelijk. En, uh, ja, en wat voor soort projectjes? Nou, ja, alles wat, wat, wat ik interessant vind. En, uh, en, uh, wat vind je interessant dan? Nou, interessant zijn uh, wat, ik da, wat ik de afgelopen drie jaar bij PSV heb gedaan. Wat ik bij Twent heb gedaan. Uh, dat is interessant. Op welk niveau dan ook. Uh, interessant is uh, ja, wat, wat, wat natuurlijk ook wel interessant is om een keer.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 Angelou De Wiel en Fred Rutten die het seizoen dus gewoon afmaakt bij PSV en daarna vertrekt. En dan naar Feyenoord. Dat hield vanmiddags een nieuwjaarsreceptie. De directeur Erik Gudde sprak de genodigden toe en constateerde dat Feyenoord op de goede weg is. Sportief gaat het beter en de financiële zorgen zijn bijna verleden tijd. De trainer Ronald Koeman heeft alles rustig aangehoord. Toch ook wel uh, met een glimlach uh, richting de toekomst waar Feyenoord heeft gezeten... Dat nou, werd ook aangegeven, financieel, zeker, maar ook sportief. En, uh, dus uh, ja, en daar ben ik onderdeel van. Ik ben niet onderdeel in het financiële, maar wel in het sportieve. En, uh, hebben we hebben een aantal stappen gemaakt met Feyenoord die we graag willen doortrekken. En uh, Dat moeten we maar laten zien in de tweede helft van het seizoen. Uh, kunt u nader toelichten, hoe komt het dat er weer wordt gelachen? Nou ja, alles uh, en, valt in staat vaak met, met resultaat, met prestaties. Maar ik denk dat we in ieder geval geslaagd zijn wij met de technische staf. Om er in ieder geval een groep van te maken die, uh, die durft. Uh, die tonen uh, ambitie en die tonen durf, wat ik al zeg in het voetbal. Ja, en dan uh, gaat het nog wel eens een keer gepaard met een nederlaag. Maar ik denk dat we daar met name een aantal grote stappen in hebben gemaakt. En, en, en ja, dan groeit een stuk vertrouwen. Ja, en, en dan kunnen we heel goed voetballen. En uh, gebaseerd op heel veel eigen jeugd en... Ja, dat is niet alleen voor Feyenoord, maar voor iedere club is dat enorm belangrijk. Wat is nou de verwachting voor de komende maanden? Nou, dat we in ieder geval uh, de laatste deel van het eerste helft van het seizoen, dat we dat met name doortrekken. Dus dat er meer regelmaat in de prestaties gaan komen en uh, ja, dat we minder uh, ups en downs gaan krijgen. En daar zijn we ook in gegroeid en uh, dan kan het uh, verloop van het seizoen heel mooi zijn. Hoe zit het met uw toekomst hier in Rotterdam? Nou, dat, ja, dat is op dit moment nog niet uh, aan de orde. De afspraak is om uh, januari met de club daarover te gaan zitten. Nou ja, ook uh, Martin van Geel heeft aangegeven dat uh, de club graag verder wil. Ik heb zelf ook aangegeven dat ik open sta om, om langer te blijven. Nou ja, dan moeten we kijken of we uiteindelijk uh, ons daarin kunnen, uh, kunnen vinden. Vat ik het goed samen dat dat niet lang zal duren? Dat het waarschijnlijk al op het trainingskamp wel rond zal komen, contractverlenging? Nou, die afspraak is wel, we zijn vanaf maandag in Spanje. En dan, dan zit je iedere dag bij elkaar en dan zal ongetwijfeld uh, zal ik met Martin van Geel daarover praten. En, uh, maar dat is alleen maar het sportieve, het financiële gedeelte. Daar, uh, daar bemoei ik me niet mee. Maar als dan Ronald Koeman ligt, uh, dan ligt zijn toekomst wel voorlopig nog hier. Ja, want ik heb het uh, naar mijn zin en... Uh, en die ambitie heb ik uitgesproken en uh, een stukje rust van een, een, een waardering waar je zit en bij wat voor mooie club je zit. En de plezier wat we met elkaar hebben met de groep waar nog heel veel rek in zit. Ja, sta ik daar zeer open voor. Go on, go on, leave me en breathless. In Engeland wordt uh, gewoon uh, gevoetbald. Uh, Man United speelt uh, vanavond de lastige uitwedstrijd tegen Newcastle United. Dat het lastig is, dat blijkt wel. Ze zijn vroeg in de tweede helft. En Manchester United staat met 2-0 achter. We blijven dat volgen. Zo dus gaat er iets veranderen, dan hoort u dat vanzelfsprekend hier op Radio 1. Drie supersportevenementen dit jaar: in 2012. Ook daar zijn we klaar voor als NOS: het EK Voetbal, de Tour de France en natuurlijk de Olympische Spelen. Deze week kijken we vooruit naar de sportzomer en vandaag richten we onze blik op Londen. De verantwoordelijke man voor die Olympische ploeg is chef de mission Maurits Hendricks. Hij komt vanavond een paar keer terug in gesprek met Gio Lippens. Nu deel 1. Maurits, hoe machteloos is een chef de mission in een Olympisch jaar? Nou ja goed, het belangrijkste is dat de, het zijn de sporters en de coaches die, die straks de successen moeten halen. Um, maar aan de andere kant staan we, staan we dichtbij en denk ik dat je als chef de mission in het faciliteren en het mogelijk maken van uh, goede prestaties uh, echt een, een rol kan spelen en een bijdrage kan leveren. Maar je bent jarenlang, heb je er bovenop gezeten, ben je zelf coach geweest, dan kun je veel directer bijsturen. Nu moet je toch afwachten wat anderen doen. Dat is wel eens lastig. De stap van op het veld staan en in de kleedkamer staan. En echt dagelijks met je jongens bezig zijn. Ja, naar technisch directeur, chef de mission worden. Dat is een grote stap. En dat is ook wel eens lastig. Want er is niks mooier dan gewoon in de kleedkamer je handen er zelf op te kunnen leggen. En zelf met sporters te kunnen werken. Dit is natuurlijk een andere job. Want hoe werkt dat? De coaches coachen, want daar gaat het eigenlijk om. Kun jij af en toe nog wel eens ingrijpen? Ja, ik denk dat uh, onze rol uh, die, die verschilt een beetje aan het begin van een uh, Olympische campagne. Dan uh, kijk je echt samen met uh, de bondscoaches en de technische directeuren naar het optuigen van een heel goed programma. Uh, wil je succes hebben, dan is dat niet van vandaag op morgen. Dan moet je echt vier jaar lang minimaal een heel goed programma draaien. Daar gaan we aan de voorkant, maken we daar afspraken over met bonden. Kijken we hoe ver we ze kunnen faciliteren. Dat is vaak natuurlijk keuzes maken. We kunnen niet iedereen dat geven wat hij graag zou willen. Zouden we willen, maar het is wel schaarste van middelen... Um, en vervolgens uh, zijn we heel druk bezig en doen we er alles aan... om die coaches en die sporters uh, optimaal te faciliteren. Uh, dus wij zitten uh, misschien in de zijlijn, maar wel heel dicht erop. En we kunnen ook uh, daadwerkelijk uh, bijdragen aan het uh, sportklimaat van, van de Nederlandse topsporters. Dat is uh, de structuur waarin je het allemaal neerzet. Ik kan me voorstellen, daar ben je vooral de eerste jaren heel druk mee bezig. Maar ja, we zitten nu in 2012, een maandje of 7, 8 voor die Olympische Spelen... Nu moeten de puntjes op de i gezet worden. Want dat, dat is ander werk, denk ik. Ja, het accent verschuift. Uh, dus naarmate je dichter bij die Spelen komt... dan gaat het echt meer om de directe voorbereiding van die Spelen zelf. En het ervoor zorgen dat de Nederlandse topsporters... straks het in Londen uh, zo goed mogelijk voor elkaar hebben. Uh, waar moet je dan aan denken in de laatste uh, periode zoek ik heel veel de sporters op in trainingskampen, en wedstrijdmomenten... om er maar voor te zorgen dat we er dichtbij zijn. Dat als er dingen gebeuren en we vaststellen dat er iets anders nodig is... extra ondersteuning, extra experts, dat we die dan ook heel snel kunnen leveren. En hoe gaat dat? Dan ga je naar zo'n wedstrijd toe of naar een trainingskamp of wat dan ook. Dan praat je veel met zo'n sporter? Uh, ik praat meer met coaches en technisch directeuren. Uh, en natuurlijk... Is dat bewust trouwens? Uh, gewoon om te voorkomen dat de coach het idee heeft van... Hey, die Maurits Hendricks loopt ons voor de voeten? Nou, dat moeten we in ieder geval niet hebben. Weet je, we, we, de coach is leidend in het programma. De coach is de baas van het programma. En, uh, en daar komen wij niet tussen. Um, dus de coach is de gesprekspartner. En, en natuurlijk ontmoet je uh, de atleten veel. En uh, dat verschilt ook wel. Er zijn atleten die zelf heel nadrukkelijk het contact zoeken. Uh, die zelf ook bellen. Um, en er zijn atleten waar je, waar je verder van afstaat. Dat, dat initiatief ligt ook wel voor een groot gedeelte bij de sporters zelf. Um, in de loop der jaren, als je zoveel opzoekt... dan bouw je natuurlijk wel degelijk een, een band op. Maar het zijn de coaches die bij mij kenbaar maken... waar we ze in kunnen helpen. Want hoe zag dat leven van jou, nou, laten we zeggen... De laatste, maanden, de laatste maanden voor de jaarwisseling eruit? Ben je continu in het buitenland? Nou, niet, niet alleen in het buitenland. Ik ben uh, heel veel uh, daar waar de sporters zijn. En uh, daar waar ze uh, dan wel hun belangrijke trainingskampen hebben, uh, dan wel hun trainingssituatie in Nederland. En in sommige gevallen ook uh, de grote toernooien, daar waar het moet gebeuren. Uh, dus het is, het is ja, ve veel onderweg. En uh, ik wil er zelf uh, veel bij zitten. Ik kan in Papen al gaan zitten achter mijn bureau. Um, en dat is af en toe is dat belangrijk. Maar uh, mijn voorkeur gaat er naar uit om er, er dichtbij te zitten. Ook uh, erbij te zijn als het goed gaat. Maar ik denk met name ook als het af en toe niet goed gaat. En uh, daar ter plekke te, te, te voelen en mee te maken. Uh, wat, wat, wat hebben sporters op dat moment nog nodig? En uh, dan kan je vaak sneller reageren als je ook met eigen ogen gezien hebt... Uh, wat zich daar afspeelt. Ik ben zelf vijf keer naar de Olympische Spelen geweest. Um, heb als coach daar een hoop ervaring in. Um, en kan dan van een afstand de, de, de dingen bekijken... en wellicht ook een bijdrage leveren. Heb jij nou ook wel eens momenten dat je denkt dit gaat helemaal mis of uh, dit gaat tegenvallen straks in Londen. Ja, het is een illusie om te denken dat alles zomaar goed gaat. Uh, daarvoor is de concurrentie in de wereld toch echt uh, veel te sterk. Dus uh, natuurlijk zijn er uh, programma's, zijn er uh, sporten... Waar, uh, waar de prestaties tegenvallen of waar de dingen niet zo lopen als je wil. En uh, dat weten uh, allereerst die bonden zelf en de coaches zelf... want die, die maken het uh, aan, de lijve, aan de lijve mee... En uh, dan gaat het erom uh, hoe je daarop reageert. Ik bedoel, tegenvallende resultaten zijn er altijd. Dingen lopen niet altijd zoals je wil. Uh, daarvoor is de tegenstand ook echt uh, te sterk in de wereld. En dan gaat het erom wat je daarmee doet. Wat doe je met uh, de dingen die niet goed gaan? Maar wat kun je bijsturen? Je het verschilt uh, enorm. Weet je. Elke sport heeft zijn eigen verhaal, uh, en eigen, elke sport heeft zijn eigen uitdagingen. Uh, als je nou kijkt het WK Zeilen, waar ik was uh, vorige maand in, uh, in Perth in Australië. Um, daar uh, gaan een aantal uh, uh, sporters gaan als, als een speer. Echt. Uh, daar hoef je echt bij wijze van spreken niks aan te doen. Laten we eerlijk zijn: gewoon geheide Olympische kandidaten, althans kandidaten voor een gouden medaille. Nou, je zegt het goed: het zijn medaillekandidaten. Je, je zei al heel voorzichtig: uh, geheide medailles bestaan namelijk niet. Uh, dat is, uh, die moet je nog maar winnen. Maar er zijn natuurlijk een aantal sporters die wereldkampioen zijn geworden, die, die hele goede prestaties hebben geleverd, en die gaan als medaillekandidaat naar Londen. En er zijn er een aantal die. Uh, niet presteren zoals verwacht wordt... Nou dan moet je kijken wat is daar de oorzaak van... en wat kunnen we daar nog aan doen. En soms is dat gewoon een spraakbaak zijn voor de coach. Hè. Ik ben er dichtbij, dus als de coach daar gebruik van wil maken... dan kan hij kan me daarop aanspreken. En eh, dan kan ik van een wat grotere afstand... af en toe zijn spiegel ophouden, kan vragen aan hem stellen... Uh, ik kan ook de vinger erop leggen van, joh, heb je daaraan gedacht? Hoe is de planning geweest? Uh, en dat doen we vanaf een, zeg maar een soort helikopterview. Uh, kijken we daar van een afstand, uh, kijken we naar. Maar is het ook concreet zo dat de coach bijvoorbeeld van de 74 dames, uh, die dan ja, min of meer even door het ijs zakken daar een Perth, dat die dan naar jou toe komt en zegt van, Maurits, help me nou eens even? Ja, heel specifiek, uh, Jacco Koops die, uh, die gaf dat aan. Dus die heeft daar gebruik van gemaakt in Perth. Daar zijn we rustig gaan zitten. En dan ga je kijken van joh, wat, wat is er in die aanloop naar de WK gebeurd? Wat hebben ze gedaan? Nou, dan komen er een aantal dingen komen er langs. Uh, is de planning optimaal geweest? Zijn ze te lang van tevoren er naartoe gegaan? Zijn ze er te kort? Uh, hebben ze daar de trainingen kunnen doen die ze willen doen? Um, dus dat, ja, dat, dat zijn de dingen die dan de, de revue passeren. Um, daar kunnen hele concrete wensen uitkomen. Hè. Het kan zijn dat iemand zegt... Van, oh, ik wil mijn fysieke programma nog aanhalen. Ik wil daar meer momenten voor hebben. Nou, daar hebben we specialisten voor bij NOC-NSF. Fysieke trainers die uh, in, in bijna alle topsportprogramma's in Nederland... Uh, de, de, de kracht en de fysieke training verzorgen. Het kan zijn dat er een coach zegt... Van, Joh, ik vind toch echt dat er een mentaal aspect... Hè, bijvoorbeeld uh, focussen op, op de prestatie... of misschien juist... Uh, wat meer de ontspanning zoeken voor een belangrijke wedstrijd. Ik wil dat, dat, dat thema wil ik bij de kop pakken. Daar wil ik nog uh, in trainen. Nou, daar hebben we Rico Schuyers voor, voor aangesteld bij NOC-NSF. Die kan daar naar kijken. En die kan op verzoek van zo'n coach zeggen: van Oké, okay, we gaan nog een, een aantal uh, mentale trainingen in het programma bouwen. Maurits Hendricks, chef de mission van de Nederlandse Olympische ploeg. We horen hem straks nog terug in gesprek met Gio Lippens. Nu een sporter van wie veel wordt verwacht dit jaar: Zwemster Ranomi kromovic ze traint dag in, dag uit, de tegels uit het bad... om straks in augustus toe te slaan op de Olympische 50 en 100 meter vrij. Alleen rondom de feestdagen liet Ranomi het Eindhovense bad... even voor wat het was. Ze ging naar Sauert, vlakbij Groningen... om de kerstdagen door te brengen in de omgeving... waar haar roots liggen, bij haar ouders thuis. Een bijdrage van Edwin Conledersen. Even kijken hoor op Twitter. Ja, daar staat het. Driving home for Christmas. Hashtag free hours to go. Deze weg 20 kilometer volgen. Want deze sportvrouw van het jaar heeft haar ouderlijk huis in het hoge hoge noord. Ranomi Chrombi Giorgio. Christmas. Daar de start van de finale. Alsjeblieft nu keren. Ranomi, Cromobi Jojo of Jeannette Ottersen. Het wordt Ottersen. Twee topfavorieten heb ik gewoon verslagen. En ja, die andere twee komen volgend jaar wel. Nederland wereldkampioen! Ik ben trots op ons alle drie en ik ben echt super blij dat we nu weer de titel hebben gehad. Chromobie Jojo of Alzheimer. Het wordt Alzheimer. Ja, close, hè. Na 1 kilometer de linkerbanen aanhouden. Ranomi Kromovijojo dus de vrouw die ontzettend hard kan zwemmen. Harder, harder, harder. En ze kan nog mooi schrijven ook. Columns in de krant van Wakker Nederland. Laatst nog eentje waarin ze een eerbetoon beschreef aan de ouders van topsporters. Hulde aan hen. Alle reden dus om eens te gaan kijken in huizen Kromovijojo, waar het allemaal begon. U heeft uw bestemming bereikt. U bevindt zich in de gekozen straat. Ja, het is bijna drie uur rijden van uh, Sourit naar uh, Eindhoven. Maar ik uh, ben nu weer lekker thuis bij pap en mama. En uh, lekker even de kerstdagen vieren. Precies, in uh, Souwert zijn we. En uh, nou, als ik moeder zo beluister, dan uh, liggen hier de roots wel, hè? Ja, zeker. Wij zijn uh, ras-echte Groningers. Ja, Rudy <laughs> niet. Uh, Shana, die zegt altijd pa komt uh, uit de jungle en wij zijn uit de klei getrokken. Maar zo erg is het nog niet. Maar uh, ja, we komen wel uit Groningen. Ja. Nee, dat klopt. Ja, letterlijk niet. Maar uh, ik kom uit Suriname vandaan. Ja. En dus... Uh, uh, ben jij, Ranomi, het product van en een Groningse en een, uh, een Surinamer? Wat voel je eigenlijk het meest? Uh, nou ja, ik voel me vooral gewoon uh, Ranomi en uh, Nederlander. Ik ben gewoon Nederlands opgevoed, maar uh, in Groningen. Dus ik uh, ben een beetje Gronings opgevoed. Ik spreek de taal niet echt, maar uh, ja, daarnaast ook gewoon uh, een beetje van de Surinaamse cultuur meegekregen. Dus uh, ik hou van lekker eten en uh, ja, en genieten van het leven. Het ouderlijk huis dus van uh, Ranomi Vijoyo. We zien uh, de gezellige kerstinrichting natuurlijk, de kaarten en ook de vele foto's hè, van uw dochter, want uh, de trots is er natuurlijk wel degelijk. Ach ja, wij uh, vinden het allemaal. Altijd... Het Leuk om haar uh, overal te zien hangen. Hè? Vooral haar vader, die hangt daar uh, door het hele huis heen op. Ja. Nou ja, wat we gewoon vercieren met de prestatie van Ranomi. En ja, als vader dat je trots bent, dan laat je ook iets zien. Ranomi schrijft... vroeger stond komen bij Jojo... volledig in het teken van zwemmen. Achteraf uh, merk je pas... Hoe, hoeveel invloed dat eigenlijk heeft. Uh, ja, we zijn niet echt een uh, normaal gezin uh, geweest... de uh, laatste jaren dat ik in Groningen trainde. Ja, ik trainde van 6 tot 8 ochtends en van 5 tot zeven uh, avonds. Tussendoor moest ik naar school. Dus uh, s ochtends om 5 uur... bracht mijn moeder me naar al naar het zwembad. En uh, die had de broodjes al weer uh, gesmeerd. En uh, die... Die haalde mij van school af en die bracht me weer naar het zwembad uh, s'avonds. En uh, die haalde me ook weer op uh, na de training. En toen kwam ik om acht uur s'avonds thuis. Ja, en toen stond eten alweer klaar en uh, kon ik gelijk naar bed thuis, uh, als het ware. Ja, met wedstrijden constant in het weekend ben je weg. Uh, ja, het onderwerp van gesprek is natuurlijk wel zwemmen. Dus het, gaat voornamelijk, of het ging voornamelijk over zwemmen. Maar ik, ja, ik heb nooit echt het gevoel dat de hele familie daaronder heeft geleden. Nee, helemaal niet. Uh, wij doen die dingen gewoon met plezier. En... Uh... Ja goed, wij zijn, of de kinderen zijn ook gegroeid met het sporten. In de sportzaal, uh, ik geef karate door lessen. En vanaf het kleins af of in de weekenden gaan de kinderen ook mee met de sportwedstrijden. Dus wat dat betreft ja, is er dan ook niet dus aan het gewinnen. Ja, zo rondom de jaarwisseling moet je hier natuurlijk wel even zijn. Hè? Uh, en dat is ook het moment om even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Het is eigenlijk een, een bijzonder jaar geworden. Je werd voor de eerste sportvrouw van het jaar. Uh, je hebt een WK achter de rug met drie medailles. Hoe kijk je eigenlijk op dit jaar terug? Ja, heel anders dan het jaar daarvoor. Want ik denk in ja, vergelijking met 2010 is 2011 toch een ja, relatief rustig jaar geweest. Uh, gewoon goed gepresteerd, niks uh, heel erg uit gebeurd, uh, maar ook zeker niks slechts gebeurd. Maar ik denk dat uh, 2010, zeg maar, uh, toen ik uh, eerst hersenvliesontsteking kreeg... en daarna Europees en wereldkampioen werd, dat het toch een wat roeriger jaar was. Het is wel grappig eigenlijk. Hè? Je hebt het over in feite een vrij gemiddeld jaar voor jou... En toch word je uitgerekend dit jaar sportvrouw van het jaar. Ja, klopt. <laughs> um, nou ja, ik denk, want uh, ik heb natuurlijk goud en zilver en brons gewonnen op de uh, WK. Maar uh, vorig jaar tijdens de uh, sportverkiezingen waren we volgens mij... of vlak daarvoor of vlak daarna zaten wij in, uh, in, in Dubai voor de WK Kortebaan... waar ik drie uh, wereldtitels behaalde. En die werden vorig jaar niet meegeteld en dit jaar wel. Dus die, die, ja, die, die tellen voor dit jaar ook mee. En ik. Ja, ik denk dat dat, en onder andere dat verhaal van die hersenvliesontsteking uh, ja, onder andere mee hebben geholpen dat, uh, dat sporters, uh, sportcollega's hebben gestemd op mij. Ranomi schrijft hulde aan alle makers van gezonde sportmaaltijden. Zij die geen genoeg kunnen krijgen van de geur van zweet en gloor. En ook diegene die eigenlijk de fantastische Olympische sportzomer mogelijk gaan maken. Want die komt er natuurlijk aan. Ja, de basis ligt dus inderdaad in het Oudelijk Huis. Maar de gedachten gaan naar 2012, de Olympische Spelen. Dat is voor jou natuurlijk nog een veel belangrijker jaar dan 2011. Absoluut. Je kijkt al vier jaar, of nou ja, als het niet langer is, ja, misschien mijn hele leven al naar uit. En ik denk sinds de Spelen van Peking vier jaar geleden. Um... Ja, er staat bijna alles in het teken van, uh, van Londen. Dus uh, voor komende zomer en, uh, ben ik echt heel bewust aan het zwemmen en aan het trainen. En ja, alle dagelijkse dingen aan het inplannen voor, uh, voor de Olympische Spelen. Je bent zelf altijd uh, behoorlijk uitgesproken geweest ook. Hè? In uh, wat je ambieert, uh, je doelstellingen, medailles... Uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo Nederlands. Nee, nou ja, en, en zeker niet Gronings. Uh, misschien is dat dan weer de Surinaamse uh, ja, mentaliteit. Groningen die zijn een beetje bescheiden. Een beetje, ja, die zijn heel erg nuchter. En die, uh, die oh. lopen niet zo, zo met zichzelf te koop. Van uh, dat ga ik even doen en dat wil ik doen. En uh, nee, een beetje, uh, hè, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is uh, de spreuk hier in Noorden, ja. ja. Dus heeft ze dat dan toch een beetje van u, dat uitgesproken? Hè? Zou kunnen. Ja, als ik voor iets ga, dan uh, ga ik ervoor. En... Ik dacht van, je moet je durven uit te spreken. Je moet je gedachten niet gaan inhouden. Het moet geen belemmering worden, maar gewoon uitspreken. Het toch je doel. Ja, of je daadwerkelijk wint of niet, ja, dat, dat weet ik nu nog niet, gelukkig maar. Maar, euh, nou ja, dat, dat doel is er wel en dat heb ik ook uitgesproken inderdaad. Ranomi Kromer, Jojo in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ik zou even op de hoogte houden van de tussenstand van Newcastle United tegen Man United. Het stond 2-0 en het staat 2-0. Man United drukt nog wel, maar Tim Krul weet zijn doel nog schoon te houden. Zometeen deel 2 van Maurits Hendricks. En ook Lopke Berghout komt er aan het woord. Naar Rokun. No I never said the fight would be easy. Because it won't. remember you and all that we've been through. There's no angel that can be more angel than you. I see you every night when your star is shining bright. And I cry and I smile. I wish you were here with me. Well, I am so proud to be your father. I'm so proud to be your mom. And I am so proud to be your brother So may this be your song Please don't give up the fight For no reason But you're own.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 so afraid but I am so proud to be your father so proud to be your mom and I'll always be proud to be your brother so may this be your Liedje van Raccoon: Don't give up the fight. Het is drie minuten over half elf. U luistert naar uh, radio 1. Mocht u net radio aanzetten. Uh, we hebben een lang gesprek met uh, Maurits Hendricks. Deel 1 hebben we al uitgezonden. Nu uh, deel 2. Maurits Hendricks, de man die de leiding heeft over de Nederlandse Olympische ploeg in Londen. Daar moet gepresteerd worden. En Hendricks weet dat als geen ander, dat hij uh, straks simpelweg wordt afgerekend op het aantal medailles. Ja, dat lijkt me duidelijk. In de topsport gaat het erom hoeveel we winnen en hoeveel medailles we halen. Daarvoor doen we het allemaal. En wat we met elkaar steeds scherp houden... is dat wij er verantwoordelijk voor zijn... dat die sporters een echt optimale omgeving hebben... zodat ze hun maximale prestatie daar kunnen leveren. Daar wil ik ook op afgerekend worden. Maar is dat soms niet verschrikkelijk moeilijk? Want als coach daar kun je ook echt daadwerkelijk ingrijpen op het moment dat je ziet van er gaat iets mis. Nu sta je op afstand en je wordt er wel op afgerekend. Ja, dat is de realiteit. Dat is ook de rol van het NOC-NSF. Zo, zo zit het ook. De coach en de sporter zijn verantwoordelijk voor hun prestatie. Die moeten hem leveren. We moeten niet de illusie hebben dat de NOC-NSF van alle touwtjes trekt... waardoor zo'n zo sporter harder gaat. Het zijn die sporters die het, die het maar moeten doen. En wij hebben daar een, een adviserende en een faciliterende rol in. Dat nemen we heel serieus. Dat doen we met volle kracht en volle macht. Um, en daar zullen we uh, ook, ook geen detail uh, uh, onaangeraakt laten. Merk jij trouwens dat er bij de sporters en bij de trainers van die sporters... dat er ook echt dat topsportklimaat heerst, dat die mensen ook echt er vol voor gaan? Want in sommige landen, kan ik me voorstellen, daar is de noodzaak om te presteren veel hoger. Nou, ik denk niet dat daar een groot verschil tussen zit. Als ik kijk naar onze topsporters uh, en degene die, uh, die echt in de, in, de, in de top van hun sport meedoen... en straks voor de medailles gaan, dan, dan is de, de ambitie en de focus is daar, is daar enorm aanwezig... Heb je nooit het idee dat ze in Nederland toch allemaal... vaak wel wat te vrijblijvend bezig zijn met de sport? Nee, dat denk ik helemaal niet. Uh, als ik kijk met welke uh, betrokkenheid, welke inzet, welk commitment... Nederlandse topsporters um, hun, hun, hun trainingen uh, verzorgen en invullen... Uh, hoe ze de wedstrijden ingaan... dan, uh, dan denk ik dat we, uh, ja, dat we een, een, een prachtig uh, sportland zijn... Um, tegelijkertijd uh, is natuurlijk de realiteit dat uh, de, de concurrentie om ons heen, die, die zit niet stil. Uh, we hebben te maken met een, uh, met een aantal hele grote sportlanden die uh, over meer middelen beschikken, uh, waar grotere bevolkingen achter zitten. Wij zijn een, wat dat betreft een klein land. We zijn alleen wel een klein land wat in heel veel belangrijke en grote sporten uh, een, een hele uh, stevige rol speelt en, en meedoet om de medailles. Ja, want dat is een mooie discussie. Hè? Zijn we nou een groot sportland of zijn we een klein sportland? Ja, goed, afhankelijk van waar je het mee vergelijkt. De realiteit is dat wij een sterke ambitie hebben uitgesproken met elkaar. En dat betekent dat we willen winnen van landen zoals Italië, Japan, Korea, Frankrijk. Dat zijn de landen die voor ons staan in de medailleklassementen. En dat zijn de landen waarvan we willen winnen. Nou ja, als je dat lijstje even op je in laat werken, dan is het natuurlijk de realiteit dat we um, uh, tegen hele grote landen uh, ten strijde trekken. Zijn de verwachtingen soms ook niet gewoon veel te hoog in Nederland? Dat mensen te veel verwachten van die paar, sporters, die paar topsporters die we hebben? Ik denk dat het prachtig is dat we dat wij een, een sportland hebben wat zo meeleeft. En um, Daar zit een enorme emotie achter. En ja, de, Mensen uh, willen heel graag dat we met z'n allen winnen. Dus uh, daar komt een, een hoge verwachting uit. We hebben zelf ook een sterke ambitie uitgesproken. We moet ook niet voor weglopen. Dus uh, wij zijn ook uh, degene die daar uh, een, een, een, ja, een, een punt op de horizon uh, hebben gezet. En als je dat doet, dan, uh, dan, worden, uh, dan wordt de druk daarop en de verwachtingen die worden, die worden groot en die worden hoog. Uh, ik denk dat geen sporter daar onrustig van wordt. Ik bedoel, uh, als je in de topsport opgroeit, dan is uh, het wekelijks presteren onder druk, ja, dat is je, je normale uh, omgeving ik denk niet dat het nodig is dat ik nou die druk nog ga vergroten. Die voelen ze zelf wel. Maar aan de andere kant, er zijn natuurlijk ook altijd wel topsporters die juist onder die druk bezwijken. We hebben dat gezien met de volleybalvrouwen die inderdaad op weg naar de mogelijke olympische kwalificatie sneuvelden. De handbalvrouwen, noem het maar op. Nou, noem het maar op, gaat mij te ver. Ik vind dat je voorzichtig moet zijn om dat allemaal maar over één kam te scheren. Um, de realiteit is dat um, de, de druk is groot. Um, de, de tegenstand in de wereld is groot. Uh, er zijn, uh, zeker bij het volleybal zijn er uh, enorm veel landen die op heel hoog niveau uh, acteren. Die uh, um, ploegen hebben die echt in de top van de wereld uh, acteren. Uh, daar hoor je niet 1, 2, 3 bij. En um, De een gaat beter om met die druk dan, dan de ander... Uh, daar beter in worden, ja, dat, dat, is, dat is ook de uitdaging voor een topsporter. Ik bedoel, het gaat om het fysieke element. Uh, je wil natuurlijk topfit zijn, je wil tactisch sterk zijn... maar je wil ook mentaal uh, sterker worden. Nou, ik denk dat wat we de laatste jaren met z'n allen uh, hebben gedaan... is dat in ieder geval erkennen, dat vaststellen... en daar dan ook aan werken. Uh, dus ook ervoor zorgen dat die mentale begeleiding... die in eerste instantie wat mij betreft bij de coach zelf ligt... dat vind ik de belangrijkste mentale coach... Uh, van, van sporters, maar daaromheen bouwen we wel degelijk een netwerk... van uh, specialisten, van sportpsychologen... die onze sporters uh, kunnen trainen om beter te worden in het omgaan met druk. De baas van de Nederlandse Olympische ploeg, Maurits Hendricks tegen Gio uh, Maurits Hendricks komt straks nog één keer terug. Uh, we hadden het net al over Nederlandse medailles. Die doel uh, zijn natuurlijk in Londen en daar moeten de Nederlandse zeilers... en zeilsters dus flink aan bijdragen. Vorige maand kwam de zeilploeg met drie medailles terug van de wereldkampioenschappen in Australië. Twee keer goud en één keer zilver. En dat schept verwachtingen natuurlijk voor Weymouth, waar het Olympisch zeiltoernooi wordt gehouden. Maar het was niet alleen maar Hosanna op het WK. Voor Lisa, of Lisa moet ik zeggen, Westerhof en Lopke Berghout liep het uit op een grote deceptie. Ze waren titelverdedigers in de 74-klasse, maar eindigden als tiende. Nou, maar deel hebben ze even rust. Terwijl Lisa Westerhof vakantie viert... Werkt Lopke Berghout aan haar conditie in een sportschool. En daar zocht Floris van Hoorn haar op. Hi. Nee, ik Ga Nee, ik ga trainen. Maar ik was ook heel benieuwd naar die... Uh, ik zag op Facebook van alles verschijnen. Ja, leuk hè? Ja. Zo'n periode kort na de feestdagen... hoe brengt een zelfs in Nederland die door? Nou, we waren net terug van het WK in uh, Australië. Dus we hadden wel even wat tijd nodig om uh, ja, daar weer uh, van terug te komen. Lekker familie te zien en, uh, en even niks. En uh, nu inderdaad na de feestdagen zijn we weer uh, bezig met wat fysieke training, wat opbouw. En is dat vanuit Matrix gekomen? Is dit zeg maar de enige periode in het jaar dat je echt eventjes uh, niets hoeft te doen? Nou, wel een lange periode. We hebben natuurlijk heel erg naar het WK toegeleefd. Dat was ook echt ja, een piekmoment voor ons nog. Uh, daardoor liep het uh, seizoen best wel lang door. En we hebben een korte break gehad na, na de zomer, uh, wedstrijd in de zomer. Uh, en dus deze breek is ietsje langer dan dat we normaal zouden hebben na een, uh, na een groot evenement. Of na een evenement. Maar uh, ja, we moeten ook weer door, want het is uh, ja, nog maar 212 dagen tot Londen. Dus uh, het gas moet er wel weer op. Jij kan er heel veel mee doen Ja. echt wat jij ook in die boten hangt zelf. Ja. Dit is dezelfde instabiliteit die de route krijgt, naar ja? Londen. In hoeverre is die uh, toch weer een beetje beïnvloed door het tegenvallende WK? Ja, op sommige vlakken, wat betreft planning, uh, hebben we zeker weer wat geleerd. Of uh, ja, moet je soms even een stap terug doen en iets realiseren en dan uh, uh, weer vooruit kijken. Uh, aan de andere kant, ja, is het ook een, uh, een WK op een hele andere locatie, hele andere omstandigheden. Uh, hebben we daar? Ja, achteraf uh, heel lang gezeten, maar niet de condities uh, kunnen trainen die er op het uh, WK zelf waren. Die kans loop je ook altijd natuurlijk uh, in Weymouth. Uh, maar we proberen, en daar, daar moeten we nog beter in worden, we proberen wel uh, dat te trainen. Dat we ook uh, ja, voorbereid zijn om de onverwachte omstandigheden. En uh, ervan leren en vooruitkijken. Winnen is niet vanzelfsprekend. Nee, winnen is niet vanzelfsprekend. En dat is, dat is ook maar weer heel erg goed. Uh, we zitten in een profe hele professionele sport. Uh, iedereen doet er alles en alles aan om, uh, om bovenaan het podium uh, te komen. En uh, ja, dat, dat, dat is niet makkelijk. Dat is niet zo eventjes gedaan en alles moet daarin kloppen. Ja, oké. Ja, nee. nee, nee, nee. ja, echt. Uh, ja, ja. ja. ja lachledig. Ja, ja. Ja, ja, we hebben nu een weekje vrij gehad en nu uh, gaan we weer een beetje aan de stad. Is een Nederlandse zeiler in de Olympische klasse is hij bevoorrecht als je kijkt naar zeilers uit andere landen? Ja, ik denk dat de Nederlandse zeilers en de Nederlandse bond het heel goed voor elkaar heeft. En dat, ik denk dat we dat met z'n allen hebben gecreëerd door de prestaties in de afgelopen jaren... Uh, er staat een hele goede structuur. Uh, iedereen weet waar hij uh, mee bezig is en uh, kan bij elkaar aankloppen als dat moet. En uh, ja, je ziet dat dat ze vruchten afwerpt. En dat uh, de sporters elkaar steunen, elkaar alles gunnen. En uh, we hebben gewoon een hele goede ploeg staan. En uh, ja, dat, dat moet ze vruchten afwerpen in Londen. En uh, ja, dat biedt ook veel perspectief voor de toekomst. Zijn jullie bewust van. Um... Hoe belangrijk jullie eigenlijk kunnen gaan worden in Engeland straks? Ja, nou dat moet je altijd nog maar uh, weer zien. Uh... Maar de verwachtingen zijn wel heel hoog. Ja, maar weet je, wij zijn gewoon met ons ding bezig. En uh, wij weten welke stappen we daarin uh, moeten maken. En uh, natuurlijk geeft het een enorme boost als we op het pre-Olympisch evenement zes medailles halen. En uh, dat we met, dan weet je dat je met het team op een goede weg bezig bent. Maar daarna ben je gewoon weer uh, ja, met je trainingsprogramma bezig, met je focus. En... Uh... Ja, de Olympische Spelen, daar hangt natuurlijk een enorme druk omheen. Uh, maar wat dat betreft denk ik dat wij heel gunstig zitten in Weymouth... Uh, waar het toch allemaal ietsje verder weg is en we gewoon die rust kunnen behouden. En dat is ook wat we echt moeten doen met z'n allen. Maar daar zijn we allemaal heel erg bewust van. Dat we die rust moeten behouden, ons dingen moeten doen... en dat dat uiteindelijk dan datgene moet opleveren. En dan uh, ja, zullen we bij de sluiting zien hoeveel... Uh, Ere taal dat is. Lopke Berkhout in gesprek met Floris van Horen. Samen met Lisa Westerhof gaat ze dus uh, voor Olympisch zeilgoud in de 470-klasse. We blikken vanavond uitgebreid vooruit naar de Olympische Spelen in Londen. Straks het laatste woord aan uh, chef de mission Maurits Hendricks. En we bellen nog even met België met Almans Schreurs. Want uh, er is iets opmerkelijks gaande in de Belgische voetbalwereld. Want een suikeroom staat zomaar van de ene club over naar de andere uh, club. En hij neemt al zijn geld mee. En wat voor gevolgen dat, dat heeft, dat hoort u straks.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 Your pain and your hunger—they're driving you home. And freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't you feel? Yeah En uh, Desperado, kijk even uh, naar het scherm... en zie dat Newcastle tegen Manchester United nog steeds uh, met... Uh... 2-0 voor staat Newcastle United dus voor met uh, Krul, Tim Krul op de goal bij Newcastle United. En dat heeft natuurlijk nogal wat gevolgen. Want dat zou betekenen dat Manchester City drie punten voor ligt op Manchester United in de competitie. Daar nog een minuutje of anderhalf te gaan. Zometeen uh, na het uh, volgende gesprek met uh, Maurits Hendricks, deel drie daarvan, uh, zeg ik u hoe het is afgelopen. Uh, ja, het, uh, Maurits Hendricks, daar had ik het al over. Hij gaat, het gaat dus uh, lang niet altijd goed met de voorbereiding van onze Olympiërs... op de Spelen van Londen, dat hoorde u net. Dan zou je denken dat Maurits Hendricks de grote baas van de ploeg... slapeloze nachten heeft en dat hij zich grote zorgen maakt? Nou, ja, weet je, zorgen, ik, ik maak me geen zorgen. Uh, de, de verantwoordelijkheid ligt in handen bij bondscoaches... en we hebben op heel veel programma hele goede coaches zitten. Uh, we zijn wel met elkaar steeds bezig om te kijken hoe we dat aantal medailles nou kunnen vergroten. En uh, dat, dat, is een, dat is een beetje een... Uh, um, dan moet je oppassen dat je het niet hebt over getalletjes... want uh, elke medaille is gewoon een sporter... die uh, een wereldprestatie levert... En, en, en uiteindelijk dan op dat podium terechtkomt. Dus dat is, uh, dat, is, dat is de essentie waar het om gaat. Ik denk dat het goed, goed is om, om vast te stellen... dat er een aantal sporten zijn die in de afgelopen jaren... Um, echt meer uh, sporters op, op podiumniveau hebben gekregen. Ik denk dat je met name uh, zwemmen en, en zeilen mag noemen. Als je kijkt wat die in Beijing de laatste Spelen hebben gepresteerd... Uh, zwemmen um, in het uh, 50-meter-bathe-medaille... Uh, zeilen twee medailles. Nou, ik denk dat uh, Zwemmen heeft laten zien, met name op de laatste WK... dat ze in veel meer uh, afstanden voor de medailles mee gaan doen. Ze hebben er daar vijf gewonnen op Olympische afstanden. Nou, dat geeft aan dat ze uh, op, op weg naar Londen... Ja, voor een groter aantal medailles mee gaan doen. Datzelfde kan je zeggen over Zeilen. Zeilen won twee medailles in Beijing. heeft aan het begin van de campagne heel nadrukkelijk een keuze gemaakt... om een aantal boten te prioriteren... zodat die dan ook echt maximaal gefaciliteerd worden. Nou, dat heeft ertoe geleid dat we nu drie medailles op de WK hebben gewonnen. Maar bij het Olympisch testen event hebben we er ook vier gewonnen. Dus... Dat is ook een programma die richting Londen laat zien dat ze met meer medaillekandidaten afreizen. Andere sporten, kleine sporten bijvoorbeeld. Uh, ik denk aan de Schermer, Verwijlen. Dat, dat zijn wel leuke verrassingen, dat zijn de kleine dingen. Maar is dat een beetje van het niveau zoals we dat altijd wel hebben gezien op Olympische Spelen? Een handboogschutter, een kleiduivenschutter, nu dan misschien een Schermer? Ja, het is natuurlijk prachtig om te zien dat er uh, toch elke Spelen weer een uh, sporter doorkomt die uh, misschien daarvoor niet dat resultaat heeft gehaald en dat op de Spelen dan wel laat zien. De realiteit is dat uh, je niet meer zomaar uh, in de top van de wereld terechtkomt. Uh, daarvoor uh, is uh, de tegenstand gewoon echt uh, te serieus. Bas Verwijlen heeft dit jaar laten zien dat hij echt een grote stap gemaakt heeft door de finale te halen bij de WK. Dat is ten opzichte van de jaren daarvoor echt een stap. Hij zit nu tegen het podium aan en wij hopen dat hij, dat hij die progressie doorzet en in Londen om de medailles mee kan gaan doen. Het probleem is vaak met die sporten dat je één Olympiade goed presteert en daarna dan valt het gewoon weer helemaal in elkaar. Nee, dat, dat, dat, zie, dat zie ik helemaal niet zo. Kijk, dat, dat succes, dat komt niet uh, zomaar. Uh, en dat is ook bij verwijlen uh, is dat, is dat niet het geval. Dat komt niet uit de lucht vallen. Uh, daar is uh, jarenlang uh, heel hard aan gewerkt en, en, en dagelijks hard aan getraind. Ook wel tegen de klippen op soms, hè? Want ik bedoel, zonder steun af en toe... Ja, weet je, ook dat is waar we in de Nederlands topsport mee te maken hebben. Het schermen heeft een aantal jaren in een fulltime programma gezeten. Liet daarin niet de progressie zien die je mag verwachten. En hoe hard het dan ook is, dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden. We willen sporten optimaal faciliteren. We kunnen onmogelijk alles helemaal doen zoals we dat graag zouden willen. Want daar ontbreken gewoon de middelen voor. Daar kan je van alles van vinden, maar dat is de realiteit uh, van vandaag de dag. Dat is ook de economische realiteit. Dan moeten er keuzes gemaakt worden, die heb ik toen gemaakt. En uh, dat leidde ertoe dat uh, schermen uit het fulltime programma in Papendal viel. Op het moment dat zo'n sporter dan laat zien dat hij toch de wereld top haalt... dan staan wij ook meteen klaar om ervoor te zorgen... dat zo'n sporter dan in een kleinere setting weliswaar... maar wel optimaal gefaciliteerd wordt. En die afspraken hebben we nu ook met Bas Verweijlen gemaakt. Probeer eens even te kijken naar nou, deze tijd volgend jaar. Als je dan terugkijkt op die Olympische Spelen. Wanneer ben jij tevreden? Ik denk dat ik tevreden ben als uh, de Nederlandse topsporters zeggen. Het, het, was, het was optimaal voor elkaar. We hebben, uh, het heeft niet gelegen aan onze faciliteiten. We hebben uh, alles kunnen doen uh, wat, we, wat we moesten doen om een medaille te winnen. Uh, als, als, als dat de conclusie is van de sporters en de coaches. Dan ben ik tevreden. Maurice Hendricks, chef de mission van de Nederlandse Olympische ploeg. Op vrijdag 27 juli is de openingsceremonie. En op zondag 12 augustus wordt de vlam weer gedoofd. En wij zijn er natuurlijk bij met Radio 1. Dan Newcastle United tegen Man uh, United. Ik zei u net, het, het staat 2-0, verandert er nog iets? Ja, een assist van Tim Krul, de keeper. Phil Jones verandert de bal van richting. En vervolgens staat er dus 3-0 voor Newcastle United. De extra tijd zit erop, ik denk nog een seconde of tien. En dan uh, loopt Man United dus weer tegen de nederlaag aan, net als afgelopen week -einde. Goed, dan gaan we naar uh, België. Ik had u uh, een uh, opmerkelijk verhaal beloofd. Want wat gebeurt er daar? Uh, ja, als een suiker om zijn geld in een andere voetbalclub uh, steekt, wat gaat er dan gebeuren? Het is een beetje een natuurlijk voor veel voetbalclubs. die in handen zijn van al die sheiks en die Russische oliemagnaten. Nou, in België is zo'n uh, nightmare-scenario aan het uitkomen: contacten met de amman Schreurs. allemaal. Goedenavond. Ja, Robert, het is een verhaal voor het slapengaan. Wat voor nou, nou. mensen in het voetbal. Nou, nou, ik zal het even He? samenvatten. Uh, uh, we hebben niet zo heel veel tijd. Roland du Châtelet, een van de rijkste mannen van België... die zat met zijn geld in Sint-Truiden. Is afgelopen zomer overgestapt naar Standaard Luik. Uh, ja, dus een beetje als uh, Jordania Vitesse omruilt voor PSV. Misschien dat het daarmee te vergelijken is. Maar, ja. maar wat is dan het probleem? Hij had in Sint-Truiden een half nieuw stadion gebouwd. De club had 7 miljoen schulden. Hoeveel hij zei hij het ook, het uh, lijf je, want de lijn daarin en zegt... Ja, kijk, ik laat die 7 miljoen wel vallen. Hè, want uiteindelijk, hij woont in Centruiden... Hij is daar wethouder, Hij wil nog wel iets doen voor de club van zijn stad. Maar nu heeft hij gezegd in een interview... Ja, het is toch moeilijk om met voetbal geld te verdienen. Dus hij heeft dus centen geteld... En nu zegt hij tegen de club... Ja, maar van die 7 miljoen schulden... Ik laat 1 miljoen vallen en 6 miljoen moet ik toch hebben. Dus tv-gelden, TV die zijn voor mij. Transferbedragen, de winsten, die zijn voor mij. En jullie huren mijn stadion... Niet voor 100.000, maar voor 300.000 per jaar. En dat gaan we een aantal jaren volhouden, tot ik mijn 6 miljoen terug heb. De club stond ondertussen op de laatste plaats. En ja, er dreigt nu een scenario van de rijke man die weg is, die wil plots zijn geld terug hebben. Ja. En hij had in feite gezegd toen hij vertrok dat dat niet hoefde. Nee, maar goed, dat Belang... kan Citroën natuurlijk nee, niet betalen. Het is, is toch een kwestie van belangenvermenging, want die man heeft twee clubs in handen. Ja, en dat mag toch niet? Dat mag niet, maar hij heeft dus in Sint-Ruiden, daar is hij dus eigenaar van het stadion, daar heeft hij zijn vrouw gezet. En zijn vrouw is daar dus beheerder en eigenaar en niet hij zelf, ja. ja. Met dat uh, truc uh, heeft hij feitelijk de voetbalbond kunnen overtuigen dat de belangen niet worden vermengd. Maar je ziet wel wat er nu gebeurt. Die man zegt, ja, die, die kleine club, uh, dat geld moet er maar uitgehaald worden, want uiteindelijk de andere club, de grote club, die wordt mij te duur. Ja, Amma, we hebben nog 50 seconden. Ik wil even weten hoe er is gereageerd op deze actie. Ja, heel hard. Uh, dat is vandaag bekendgemaakt. Uh, de supporters zijn echt verslagen. Die hadden gehoopt dat de ploeg zich kon versterken in de winterstop. Niets daarvan. Men moet aan de suikeroom geld terugbetalen. En dat gaat de komende week een heel naar verhaal worden voor Du Die woont in een huis naast het stadion van Sint-Ruiden. <laughs> Ook dat nog. <laughs> ja. Goeie genade. Nou, nou, nou. Uh, dankjewel allemaal. Je slaapt er niet minder door, hè? Toch? Nee. Een uh, beetje een nachtmerrie, maar toch geen echte, toch? Nee. Hey. Well, dag allemaal. Dag Robert, goeienacht. Goeienacht. <laughs> Wij gaan luisteren naar uh, Met het oog op morgen. Dat wordt uh, gepresenteerd natuurlijk door Clary Polak. Morgen is er weer een de lijn. En dan zit hier Jack van Gelder. Goedenavond. Hoi, uh, ik ben Joep. Is ja. Nog één keer genieten van de Oudejaarsconferentie van Joep van het Hek. Als je morgen ergens boodschappen doet en er komt een paar vrienden tegen en Oh, je was gisteravond bij Joep, leuk? Luister komende nacht naar Radio 1. Nou, niet alleen leuk, leerzaam. Van twee tot zes grappige liedjes afgewisseld met sketches en conferences. Heel leerzaam. En dan vanaf kwart voor vijf de tweede viool. De Oudejaarsavondconferentie van Joep van het Hek. Joep van het Hek. Komende nacht vanaf twee uur. Komiek.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 Artikel 18 van de Geneva Convention. Hospitals, organisaties die careen in tijds van conflict, aan de wounded en sick, de infirm en maternity cases, kunnen in no circumstances be the object of attack, maar zullen at all times be respected en protected. Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners, waarom dan niet in vredestijd?